Op de A1 naar Amsterdam staat bij Amersfoort Noord 2 kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Op de A28 naar Utrecht, bij Amersfoort nog 4 kilometer aan ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. En door werkzaamheden viel op de A67 richting Venlo. Daar staat tussen Afrit Helden en Knopend Zuiderheiken de 5 kilometer. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 Het is Radio 1. Dit is de jubileumuitzending van het kunst- en cultuurprogramma van de Afro. Twintig jaar opium. Hans Welkom bij Opium Radio, na Spanje, van Twist, Studio Wijnberg, Bellevue, De Plantage, De Kroon, Desmet, Smet, Kunst uit Leenberg en Westerkijn op Terschelling. Vandaag weer eens gewoon live vanuit de Amstel-Foyer in Caré. Nou ja, noem dat maar gewoon zeg. We vieren de twintigste verjaardag van dit cultuurmagazine met een keur aan gasten, live muziek en een 80 koppig publiek. Caré, laat je horen! APPLAUS dit uur aan tafel een uh, literator die de zendtijd van opium voor de poorten van de hel heeft weggesleept. Hij knielde er niet voor op een bed violen, maar voor het bureau van zenderbaas Jan Westerhof, Jan Sibelink. Ja. Ja en een vrouw die in haar uh, nieuwe theaterprogramma de kunst van het cabaret maken aan het publiek meegeeft. Een kunst die ze zelf tot in haar kootjes beheerst. ik aan ja hoor. Verder twee... Recensenten aan tafel die, zoals ze in het vorige uur... ook weer uh, verder kijken dan de, de actualiteit. Ze kijken twintig jaar uh, voor en achteruit. Uh, de Paris. Jeehoe. Ja. IJsjes. En Roland Kieft. U kunt uh, reageren op dit programma opium.avro.nl. Twitter, kan ook hashtag opiumradio of hashtag hansopiumdress. Is er iemand die heeft net uh, getwitterd, die, die schreef hetzelfde? Uh, die, het volgende: uh, Peter Possel heeft de mooiste radiostem. Ja. is een van de beste interviewers. En ik weiger haar een radio-bitch te noemen. Dat heb ik ook helemaal niet gevraagd, maar het staat er wel. Goed. En we zijn ook te zien overigens via de site opium.afro.nl. Muziek nu. Vandaag doen we het een beetje alsof we jarig zijn. 20 jaar. Nou, zij, zij was gisteren echt jarig. Werd 19 En heeft misschien wel voor zichzelf gezongen. Weet ik niet. Vandaag doet ze dat in ieder geval voor ons. Met de Houdini's. En weer zo'n geweldige Peggy Lee Standard. Het titelnummer van haar laatste cd. Why Don't You Do Right. Hier is Kim Hoorweg. een zo idee, dus uh, why don't you do right? We hebben het niet geturfd, maar er is een grote kans dat uh, Jan Siebelink het vaakst te gast was in opium. In, uh, ja, dat wist je niet. Nee, nee, nee, In 2005 leidde hij zelfs met succes een actie uh, toen de zendheid van opium gehalveerd dreigde te worden. Volgende maand verschijnt zijn nieuwe roman, Oscar. Kortom, reden genoeg om hem uit te nodigen. Zelf enig idee hoe vaak je bij ons te gast bent geweest? Ja, nou ja... Op vele locaties, in ieder geval. Ja, Heet in de Nes. Ja. Ik dacht net met, met Matthijs van Nieuwkerk, mm -hmm. maar ook in de buurt van de passerende Schacht in een klein keldertje. Ja. Ik vind het of je... Of? Wat? Ik wat kies, weet jij waar dat was? Dat de smoes aan? Nee, de smoes aan? Daar ben ik ook geweest. Lelygracht. Leliegracht wordt hier gewoon. Lely, de Leliegracht. Was Spanje in vertwiest ook, ja. toch? Ja, dat, dat ging van de nest naar de Leliegracht en opium verhuisde gewoon mee. Ach, de goede oude tijd. Nee, ja, ja over wielrennen, over een verdwaald ja. gezin. over van alles. Knielen was weer erg. Knielen? Wat is knielen? Nee. Nee. Nee, nee, die smet ja. ben je ook geweest volgens mij. Ja, ja kortom heel vaak. Ja, goed, ja. Ja, ja. En, en, en uh, de ja. eerste keer, dat is tenminste als wij ons historisch archief... een beetje op orde hebben. De eerste keer was in 1993, dat was bij Matthijs van Nieuwkerk. Ja. En daar zei jij het volgende over het publiek, over jouw publiek. Oh. Ik geloof dat ik langzamerhand een, een publiekje heb opgebouwd. Hoe ja. ziet dat eruit een het publiekje? Ja, dat zijn dames uit Appingedam die over, over <guch> dit boek schrijven. En het is, een, dat, dat is een klein clubje, mannen of vrouwen in, in het dorp Stijn in Limburg... waar ik onlangs wat gesproken heb. Het treft Beult mij dan wel dat er toch merendeel de dames op die avonden komen... zo tussen de 30 en 40 jaar. Ja, is dat nog steeds hetzelfde, dat het publiekje waar je het Het is over nog is? best jong, Jan, tussen nee. de 30 en 40. Ja? Ja? Volgens mij zijn ze nee, een maar stukken het... ouder. <hijen> nee, maar het, het, is, het is wel gevarieerder geworden. En, ja? en, uh, Hoe komt maar, dat? Ja, ze groeien met je mee. Ja, of, of jongeren uh, horen van hun ouders uh, uh, dat een bepaald boek mooi is of, of hen treft. Uh -huh. En dan willen ze dat ook lezen. En, ja. en uh, het, het, geld, het, geld, het gaat vaak voor van ouders die uh, misschien al lang van het geloof uh, afgevallen zijn. En dat ook weer nog van hun grootouders weten. Maar dat toch iets van. Uh, uh, die, die kinderen weten wel, uh, de jonge lui van nu. dat die ouders ooit geloofd hebben. Uh -huh. of hun grootouders. In ieder geval, het, het, het jargon bestaat toch. en de woorden ja. die ik in mijn boeken gebruik. En, en op die manier gaat het, gaat het ook weer naar de jeugd over. Dat merk ik wel, ja. ja dat geloof. heel veel steeds gemaakt. een belangrijke rol ook. ook. Uh, voor nou, de, ja, de, ik, de, ik denk dat het geloof. Uh, men, kijk, intellectuelen als Rudy Kouwsbroek. Uh, die niet meer leeft, maar toen de tijd uh, ja, toch voor de televisie beweerde, uh, uh, dames en heren, waar u komt, uh, maak het geloof vooral belachelijk, hè? ridiculiseer het, want wie gelooft is een arme van geest enzovoort, enzovoort. En ik denk dat er sinds uh, een aantal jaren een andere tijdgeest gekomen is mm -hmm. en dat wij niet meer schamperen uh, op tv en radio en in de media uh, op, uh, het, op het geloof. En, men heeft gedacht van, och, in de 18e eeuw is die verlichting gekomen. En, en, en we, zijn, we zijn gaan nadenken over alle dingen, de natuurverschijnselen. En dat geloof, al dat restje wat er nog in, in, hier in het Westen is, dat, dat verdwijnt wel. Ja. Ik denk dat het tegendeel het geval is. En dat liberale krant als NRC werkelijk wekelijks grote pagina's aan, het, aan, het, aan de religie besteden, Aha. Aan spiritualiteit. En, dus, en ik denk dat mijn boek daar misschien wel een kleine rol in gespeeld heeft. Ja. Dat het net op, op, het, op de rand. In 2005 verscheen dat. En toen uh, was er opeens ook een vraag naar zin en zingeving. Hm. Bladen verschenen van, van, met die naam. En, ja. en toen kwam er opeens een boek in dat, ja, in, dat, uh, in dat tijdsgevricht... dat, zoals Paul Verhoeven zei, die zou gaan verfilmen. Uh, hier is nu een roman verschenen waarin God centraal staat. En... Dat hebben we lang niet, niet meegemaakt. Ja. Dus je had goed oog voor waar de markt op dat moment om vroeg? Zeker. Ja. Ja. <lacht> ja. Is dat nog steeds zo trouwens? Want Oscar, dat boek, daar speelt geloof ik nee. maar heel, heel ongeschikte ja. rol. Daar ga ik helemaal geen rol in. Maar wat, wat vraag jij mij op? Nou ja, dus of, of, of je uh, met Oscar, of je er dan weer een andere kant op gaat... omdat je denkt, het moet nu ook weer over de oorlog gaan. Dat gaat namelijk over de oorlog de boek. Nou, maar... Ja, goed, ik, ik heb allerlei gebieden. Ik heb het gebied Arnhem Velp, waar ik vandaan kom, en de, en de randen van de IJssel, kun je zeggen, een beetje. Hè? En dan nu en dan vertrek ik ook, wil ik niet de trolleybus noemen. En, en, en Muzeacrum. moet je even ergens anders. En dan doen. ga ik naar Den Haag toe met een aantal boeken. Suurskade <laughs> bijvoorbeeld. ja. Suurskade bijvoorbeeld. Of ja, ja. een docent. En um, en ik ben één keer ook teruggegaan in de historie... met Margareta van Parma, de landvoogdes over de Nederlanden... in de zesde eeuw, mm -hmm. hè, de basta-dochter van Karel de Vijfde. Ja. En nu ben ik naar de recente geschiedenis gegaan met Oscar. En dat is de geschiedenis van de capitulatie van Nederland... voor de Duitse overmacht op 15 mei 40. Maar wat niemand bijna weet... En de, degene die net hier zong, die, die vertrekt naar... Jeroen van me Meerwerk, ja, ja, op weg naar Zeeland. Ja, in 40, 10 mei werd de capitulatie, of 15 mei werd de mm -hmm. capitulatie getekend. Ja. Maar, en de generaal die dat voor Nederland deed, was generaal Winkelman. Maar, zei hij, ik kan niet beslissen over wat er in Zeeland gebeurt... en in Zee vlaanderen want daar waren Franse troepen met een Franse generaal. En de hiërarchie was niet duidelijk afgebakend. En er was een codebericht uit, van Wilhelmina uit Londen... Waar haar regering in ballingschap zat. Die zei: van doorvechten in in vlaanderen vooral. Daar de troepen hergroeperen. Mm -hmm. En uh, dan gaan wij binnen. Een een paar weken hoopte men weer Nederland te heroveren op Duitsland. Ja, Dat was de idee. Ja, en je beschrijft het, het verhaal van, van twee mannen... die met, met een ontzettende uh, bak met geld op weg moeten naar Londen. Hè? Nou, uh, uh, 15 mei is, is dus die capitulatie. Ja. Vlak daarvoor is Rotterdam gebombardeerd. Mm -hmm. En toen zijn we ook, gecapituleerd ook Twee dagen later, 17 mei, is Middelburg ja. gebombardeerd. Dat weet bijna niemand. Hè? Dat weet bijna niemand. Ja. Maar heel die, heel middelburg, dag, wat je nu ziet, is eigenlijk fake. Hè? Maar goed, die is al ja. wel herbouwd. Die is gebombardeerd. En toen is het commando van Noor-Zeeland naar Breskens vertrokken. En vandaar wilde men dan de zaak hergroeperen. Wilhelmina had geld nodig om troepen te, te, te... en er zijn twee officieren op weggegaan met vijf miljoen Hollandse guldens... Ja. gehaald uit de kluizen van de, van de bank van de Nederlandse bank, die trouwens ook al gebombardeerd was... In met een citroën, met zo'n mooie oude citroën... zijn ze op weg gegaan naar Duinkerken. Want daar lag een schip klaar om ja. dat geld over te brengen. Het is nu al spannend. En die twee mannen in het boek... althans, die twee mannen zijn vrienden, zijn, waren leraar Engels... waren decodeerofficiër ja, voordat je het hele boek nog gaat vertellen, nee. dat moet je niet doen. Nee, nee, laat hem doorgaan, alsjeblieft. Ja, het is mooi verhaal. Het kies, je maar het, het leuke al. is dat het een ja, stukje stuk, stuk geschiedenis is... wat onbekend gebleven is. Ja, het is in, prachtig. Jij, jij hebt het van je schoonvader begrijp ik, hè? Mijn schoonvader was een van de twee reserveofficieren mm -hmm. die uh, met die 1500 guldens, ja. guldens op weg ging naar Duinkerken. Ja, ja. ja de, de Oscar. Komt in januari uit? Ja, ik dan niet meer, nee. vertel niet meer. Vertel <laughs> niet meer. Ik wil nog even uh, over, over die actie destijds in nou ja, 2005. Het, is, het mooie is namelijk dat hier ja. de, de, de hele hier wereld is op, is op, is op drift. In het Westen wordt oorlog gevoerd, uh, Holland is verslagen, ja. België wordt aangevallen, ja. Frankrijk wordt aangevallen. En twee mannen gaan op weg naar, met het geld. <coughs> En die mannen zijn rivalen van elkaar. Want de ene heeft zijn vriendin verloren aan de ander. Ja. Dus die voeren oh, ja. hun eigen oorlogje binnen de grote oorlog. Ja. In van, een soort van niemandsland. Mooi. Meer zeg ik niet. Mooi. Nee, nou, nou, ik wil wel dat je nog wel wat zegt. Nou, ik even over die actie uit 2005. Oh, ja. Om opium te behouden. Wat, wat, wat herinner je je daar nog van? Hoe werd jij erbij betrokken? Ja, ik denk, ik denk toch dat het is in maart 2005 begonnen. En toen was net op en met de violen verschenen. En dat... Ze dachten, ja, dat, we moeten een grote vis moet, hebben. Ik denk dat het, dat het... Want ik ben namelijk niet van natuur... een demonstrant of mm -hmm. iemand die met een bord op, op, de, op de dam gaat staan. <laughs> uh, Integendeel. Nee. En uh, ik hou me meer, liever terzijde. En, uh, maar goed. ik heb toch wel... Uh, Ralf Stam was degene die mij uh, daarvoor vroeg. Van de redactie. Ja. En uh, hij ondernam aller, allerlei dingen. En ik, ik moest daar dan bij zijn. Op een bepaalde zijn er wel 3000 handtekeningen verzameld... van Kunst in het Nederland... Ja. Uh, en die heb ik in een hele mooie blikken doos met zijde gevoerd. Ik heb trouwens het verslagje van, met het fotootje erbij... heb ik thuis in mijn archiefkelder gevonden. Aha. En dat bied ik aan Jan Westerhoff aan. Ja, dat was de, een manager de, de zin de of een netcoördinator. Ja. Later ja. kwamen ook in het onderwijs ook managers en verdwenende leraar. En dus zoals dat gebeurde hier ook. Maar het, het probleem was dat er twee nieuwe landelijke omroepen waren gekomen. Link met dubbel L en... Uh, Max. Ja. En die zouden de helft van de zendtijd ja. krijgen. En dat kost ten koste van opium. Ja. Daar hebben nog een mooie zin gevonden. Ja. Mag ik, ja, zin? Kom je mee. Mooie zin, nog even een mooie zin. Uh, Link heeft dan een perscommentaar. Uh, want zij krijgen dan extra zendtijd en hmm. zo. Link behaalt eerst resultaat. En staat erboven: opiumproductie gehalveerd. Wow. Ze hebben wel aardig gevonden, of niet? ja. ja. En, maar later ze maken, maken ze hun aardig maken aardig excuses daarvoor, want het is een ja. beetje een onaardige grap. Roland Koijmans was in die tijd presentator, toch? Ja, volgens mij wel. Ja. Wat, wat kun jij er nog van herinneren? Ik, van ik, die ik weet nog dat ik dacht dat Jan Siebring de eindredacteur was. Hij was er zo vaak. <laughs> dat, misschien heb ik het verkeerd gezien, maar hij was er altijd. Um, nee, dat was opeens een plotseling dreiging. En, en we zouden de helft ja. van onze zendheid kwijtraken. En drong dat drong wel tot ons door dat dat het begin van het einde was. Want als ze de helft eraf halen, dan halen ze er nog eens een keer een helft eraf. En op een gegeven moment ben je weg. Dat is weg, ja. En, en we waren eigenlijk zelf een beetje te bescheten om actie te voeren. We hadden zoiets, dat is niet chic om in je eigen programma ja. te gaan schreeuwen. Dus toen Jan kwam uh, met dat plan en, en die hele die kart trok, waren we zo ongelooflijk blij. <lacht> en het heeft ons toen nog moeite gekost om al toch in de uitzending daar toch iets over te zeggen... Mm. Maar dat heb je toen volgens mij zelf gedaan. En, uh... Ja, ik weet het niet zo goed ja, je hebt, nee, Maar ook Van, van der de Heijden was ook bij betrokken. dan Dancona, dacht ik. Uh, Job van de Ende. Jeroen was Krabbe. Ook, uh, die was ook voor. Jeroen Krabbe, Allemaal mensen die die, die ja, de ja, petitie die waren... toen hebben ondertekend. Het was een soort brandbrief. ons. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Het heeft uiteindelijk heeft het geholpen. Het heeft echt geholpen, ja. ja. ja. ja. ja. We we we tot nu toe. Zin, ja, we zitten er nog. Ja, tot nu toe in ieder geval. Je microfoon is hier op Liederweide. Nog een keer, wat zei nou, het programma is wel steeds rondgezwongen. Elke keer dan weer op zondag en dan weer op zaterdag en dan weer in het ja. eind van de dag en dan weer begin van de dag en dan weer midden in de dag. Ja, ja, ja. Nou, je moest echt opletten. Ja, dat <lacht> zegt misschien iets over de positie van de kunstprogramma's op de Nederlandse radio. Ja, en als, als ik de regionale Nederland kano kampioenschappen als ik de regionale kano kampioenschappen op Zuid-Limburg weer langs hoor komen in Opium, heb ik het gevoel dat hij toch gelijk heeft gekregen. Ja, niet maar zo... we hebben geen voetbal meer tussendoor. Dat vind ik wel een vooruitgang. Toen op zondag uitzendelijk al gebeurd. Het Met dat een andere mislukte doelpunten waar je dan voor je even halverwege je zin in je mond voor moest houden. Oh, ho, ho. Oh wow. Goed, uh, tot zover. Uh, Jan, uh, dankjewel dat je destijds ja. actie hebt gevoerd. Uh, we we ja. houden dat boek uh, Oscar ook zeer in de gaten. want het is, Ik heb het al gelezen, ik vond het heel erg mooi. Het verschijnt 26 januari ja. bij de bezige bij. Ja, wat ik wil okay. zeggen, want jij had ja. het zo over nee, religie nee. en geloof. Ja. En dan denk ik, ja, ja, je bent toch meer dan alleen maar geloof. We gaan toch niet naar jou om nog weer eens over God te horen. Dus dat, ik vond dat je jezelf een beetje tekort deed. Maar nee, nee, gelukkig nee. heb je nu ja. weer iets anders. Het nee, zou maar... mooi zijn dat je dat publiek vasthoudt en, en dan doortrekt. Want dat is toch wel de bedoeling. Zeg, ja, zeker. Ja, ja. Me, nu, nu, nu, maar, maar ik ga me ja? niet zitten verdedigen hier. Of nee, nee? daarom ja. zeg ik het. Niet ik zeg het ja. Helemaal niet nodig, maar nu, lieten wij, nu je toch aan het woord bent. Uh, wij vroegen enkele van onze vaste recensenten nu eens niet naar het nu te kijken... maar uh, dus de actualiteit te ontstijgen en de blik te richten op een tijdspanne van hoe kan het ook anders twintig jaar. En hier is de tweede. Wie was de afgelopen 20 jaar de meest tot de verbeelding sprekende persoon... uit de wereld van de literatuur, volgens Liedewijde Paris? Nou, brandmelos. Oh, wat een korte jingle, heerlijk. Nou, ik heb uh, twee schrijvers meegenomen die met elkaar te maken hebben. En de één, ik heb nog net even gekeken, is Haruko Murakami... Zijn Norwegian Wood, wat over het algemeen zijn de belangrijkste boek... of althans voor het grootste publiek echt een toegangskaartje is geweest... is in Japan verschenen in 1987, in Nederland pas in 2007. Dus dat is ook een frappante twintig jaar, zo je snel even kunt uitrekenen. En dit is dus een Japanse schrijver die heel lang in Amerika heeft gewoond... en daardoor misschien een soort, nou ja... Het woord is eigenlijk niet helemaal passend op Murakami... maar een soort toegankelijkheid heeft gekregen... die ook voor de westerse wereld uh, te begrijpen is. En David Mitchell is een Engelse schrijver... die hartstikke werkloos was. Zelfs bij McDonald's wilden ze hem niet hebben. En toen is hij naar Japan gegaan om Engelse les te geven. En daar ontdekte hij Murakami. Hm. En als je zijn boeken leest... dan snap je zeker de eerste boeken. He, de geestverwantschap Ghostwritten in het Engels. En daarna uh, Number Nine Dream, Droom Nummer 9. Dan snap je dat hij ontzettend beïnvloed is. Want wat doen beide schrijvers... Ze gaan wel uit van de gewone werkelijkheid, maar er gebeuren dingen die gewoon helemaal niet kunnen. Als je bijvoorbeeld uh, naar het grote boek van Morakami, De Opwindvogelchronieken kijkt... nou, er zit iemand in een put, maar dan door de ondergang van de put komt opeens een hotelkamer. kan helemaal niet. Ga je naar de geestverwantschap, dan zie je... Uh, dan denk je, waar gaat het eigenlijk over? Het gaat van hot naar haar. Elke keer als een persoon, hoofdpersoon van één hoofdstuk, iemand aanraakt... gaat iets, we noemen het een entiteit, over van de één naar de ander en dan denk je, wow, wat raar. En het gaat langzaam maar zeker, bouwt zich dat op. Als je kijkt naar nummer, nummer, Droom nummer 9... de Nederlandse titel is net omgekeerd tot het Engels, heel onhandig... dan begint dat boek negen keer. Nou, je snapt natuurlijk al, de meeste Nederlandse lezers haken al bij de tweede keer af. Het heeft dan ook even geduurd bij eh, Wolkenatlas... Hij voor de, werd hij gelukkig voor de tweede keer genomineerd... voor een hele grote Engelse prijs. En toen werd hij beroemd. Ik kreeg de opdracht dat ik dat boek niet meer mocht uitgeven. Want wie kent hem nou? En die man die doet immers niks. En toen dacht ik, weet je wat, we zetten gewoon in de prospectus... zijn doorbraak in Nederland. Nou, iedereen weet, dat is bullshit. Als je één ding niet kunt voorspellen... dan is het of je beroemd gaat worden. Nou, Jan, ik denk dat jij ook niet had gedacht... dat knielen nou opeens je grote doorbraak zou zijn. Je had al zoveel goede boeken geschreven... En dit viel dan misschien inderdaad, net als jij zegt... op ja. het goede moment in een palletje of zo. Ja, is dat zo? Ja. Viel het inderdaad, viel, viel gewoon op, op, op de juiste plek. Of stond er ook ja, doorbraak of... van Jan Siebelink in Nederland? Dat in nee, zoiets. maar wacht nee, even. Maar... Hij had natuurlijk de herfstkans schitterend zijn. Ja. zoals schitterend zijn ja. was ook al een briljant mooi boek. Ja. ja. Dat was gewoon een heel aan... goed boek, punt. Het was gewoon het was een heel goed boek. Ja. Dus, maar ja, nee, palletje, dat, er moeten palletje. wel dingen samenkomen. Want uh, ja. uh, uh, in de jaren, begin jaren negentig, ik moet twintig jaar uh, aan elkaar kletsen niet meer. Begin jaren negentig werd Morakami in Nederland al uitgegeven. Het werd voor geen meter verkocht. En dan zoveel jaar later begint het weer. Ja. Is het nou door dat David Mitchell steeds heel eerlijk was... en zei, nou, ik ben beïnvloed door Murakami. Hmm. Dat mensen denken, maar Murakami, Murakami, moeilijke naam. Haruki Murakami. Ga het ook maar eens <lacht> even lezen. Of was het opeens tijdrijp? Nou, wat denk ik u? snap er geen bal van. Want als je naar kinderen kijkt, wat lezen ze? Nou, nu lezen ze Harry Potter, vroeger lazen ze Tonkendracht. Dracht. Dat zijn boeken met fantasie, met gekke dingen. Waarom houden mensen daarmee op? Waarom gaan wij steeds realistischer lezen? En dan vind ik het frappant dat in twintig jaar... toch twee van de meest onwaarschijnlijke fantastische schrijvers... maar dan geen science-fiction en geen idiotige dingen... maar net, ja, de the beaten track... het halen en grote naam krijgen. Dus mijn moraal, want ja, ik heb een ja, ja. moraal... Ik dacht, nou, 20 jaar kan ik mij wel eens een moraal permitteren. Ja, kort. Ga nou eens iets anders lezen dan wat je altijd maar verwacht. Dankjewel. Liederwijde Paris. En straks Roland Kief met zijn uh, kijk over, op, op 20 jaar. Maar dan klassieke muziek uiteraard. Hij schreef Bruiloft aan zee. Hij schreef De Lang Verwacht. Het boek waarmee hij de Libris Literatuurprijs won. Maar ook De Marathon Lopen. En daar ligt hij hier. De hardloopagenda 2012. Schrijver Abdelkade Banali kent Opium al heel lang. Over hoe het is om naar Opium te luisteren schreef hij een gedicht. Uh, uh, hoe, hoe lang uh, luister je al naar Opium, Abdelkade? Weet je oh, dat weet ik, dat weet we, ik, ik weet niet meer. Dat weet, dat weet ik niet. Ik weet niet. Heel lang. Ja, ben je vaak het gast geweest? Ja, bij jou één keer. Ja. In de smet. Ja. trekt er een gezicht bij alsof je er niet meer aan herinnerd wil worden? Ja, er was minder publiek. Ja, <laughs> ja dit is heel atypisch <laughs> hoor. Je zegt dat je twintig jaar bestaat en je hebt meteen een volle bak. We gaan het elke week doen. Ja. Het, je, je bent hardloper ook, dat, vooral ook die, ja. met je ja. agenda merken we dat natuurlijk. Ja. Schrijf jij ook? Of, of heb jij in je gedachten? Schrijf jij in je gedachten tijdens het rennen, of helemaal niet? Is dan het hoofd helemaal nee, leeg? Nee, nee. De, uh, marathonlopen, dus dat, het boek wat gaat over het lopen van een marathon, ja. heb ik geschreven omdat ik. Uh, in een marathon ben uitgestapt. En het was zo'n desillusie. Ja. En alles wat tragisch is, leent zich voor de literatuur. zijn ja, dus ook marathons waar je uitstapt. Maar ik, ik heb 16 oktober de Marathon van Amsterdam gelopen in 1943. Ja. Oh. Ik was 31ste Nederlander. Ja, ja, ja, ja, ja. Chapeau, chapeau. Ja, nu komt er nog een applaus. Ik was 31ste Nederlander, tweede Amsterdammer en eerste Marokkaan. <lacht> en, en, maar daar kan je niks over schrijven. Daar kan je alleen applaus voor ontvangen. Ja. ja. En, maar je, uh, je, je al, hebt het... Murakami gelezen waarover ik praat als ik over hardlopen praat. Uh, ja, ook, ook ik een ben hardlopen. een goed bewonderaar van Murakami. Ja. Maar als het over hardlopen gaat, kan hij me niet zoveel vertellen. Nee. <laughs> het, het, het, het, het, het lofdicht heb je geschreven tijdens het uh, staan in de file. Niet tijdens het hardlopen. Nee, ik luister het liefst naar Opium Radio wanneer ik in de file sta. Uh, daar gaat het gedicht ook over. Okay. Uh, uh, dus ik ga niks verklappen. Maar het, het Opium Radio is geweldige radio. Cultuur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 Prachtig, dankjewel. Abdelkader, banali. Ik hoop dat je nog vaak in de file mag staan. En van Abdelkader ligt nu dus de hardloopagenda hardloop ja, in, in, de, in de boekhandel. Uh, zo dadelijk het vervolg van deze jubileumuitzending van Opium. Eerst nu het journaal van half vier met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft zes verdachten opgepakt van de rellen bij de voetbalwedstrijd FC Utrecht-FC Twente. Het zijn vijf mannen en een jongen van 16 uit Utrecht en omgeving. Ze zijn gearresteerd voor geweld in het stadion en het gooien van stenen buiten het stadion. Op het Moerasplein in Moskou protesteren tienduizenden mensen tegen de uitslag van de verkiezingen van afgelopen zondag. Op een podium zijn toespraken en er worden leuzen geroepen tegen de regering. Volgens de Russische media zijn er zo'n 50.000 demonstranten op de been en verloopt de betoging in Moskou vreedzaam. De explosieve opruimingsdienst heeft de vliegtuigbom bij Ingen in Gelderland ontmanteld. De noodvoordening is ingetrokken en inwoners van Ingen en omstreken mogen weer naar buiten. Bijna 4000 mensen moesten uit voorzorg binnenblijven met de gordijnen dicht, terwijl de bom werd ontmanteld. En in de Noorse hoofdstad Oslo is de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. De Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf, de Liberiaanse activisten... Lima Bowie en de aanvoerster van de Arabische Lente in Jemen... Tawakkul Karman kregen de prijs tijdens een speciale ceremonie. Ze werden door de jury geëerd als voorvechters van vrouwenrechten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met fieden tot de A28 naar Utrecht. Er staat bij Amersfoort nog 3 kilometer. En door werkzaamheden via tot de A67 richting Venlo. Er staat tussen Afrit Helden en Knobut Zuiderheiken 4 kilometer. Dit is Radio 1. Dit is de jubileumuitzending van het kunst- en cultuurprogramma van de Avro. 20 jaar opium. Hans Smit. Ja, het is hier prachtig. Het is hier vol. Er hangen vlaggetjes met 20 jaar opiumradio erop. Ja, denk, ja. Ballonnen in het blauw en in het uh, wit. U kunt het uh, allemaal zien, Opium.avro.nl, dat is onze site. Hier aan tafel Jan Siebelink, die net een gebakje, een verjaardagsgebakje heeft genomen. Brigitte Kaandorp die neemt een glas wijn. Ook lekker. Roland Kieft aan tafel, die we zo gaan horen met een, ja, met een, met een soort recensie over twintig jaar. de Marie, u heeft daar ook al eerder gehoord. U wordt daar straks ongetwijfeld nog een keer. En u hoort ongetwijfeld ook het 120-koppige publiek. Yeah. En u kunt reageren op opiummetavo.nl of uh, twitteren kan ook naar hashtag opiumradio. We vroegen enkele van onze vaste recensenten nu eens niet naar het uh, nu te kijken... maar de actualiteit te laten voor wat die is. En over een periode van twintig jaar te kijken, terug te kijken eigenlijk. Wie was nou echt het hoogtepunt van de afgelopen twintig jaar? Hier is de klassieke muziek. Ik heb besloten, iemand iets... Uh... Wie was de afgelopen 20 jaar de meest tot de verbeelding sprekende persoon... uit de wereld van de klassieke muziek, volgens Roland Kieft? En nu mag u. En nu mag ik. Uh, 20 jaar klassieke muziek, het is, uh, het is uiteindelijk Jaap van Zweden geworden. In het nieuws deze week een, uh, een column of een brief aan Jaap. Dit stukje moet eigenlijk gaan over 20 jaar klassieke muziek in Nederland... maar ik smokkel er een paar jaar bij. De eerste keer dat ik je zag, waren we allebei een jaar of 17... Jij speelde Ravel's Tigane met het Nationaal Jeugdorkest... de prijs voor het winnen van het Oscar-bak vioolconcours. Een wat gedrongen jongen in een zwart leren jackie. Ik herkende je slechts aan de viool op je rug. Jaap, je groeide op met je vader, moeder en zusje... op een tweekamerwoning in Amsterdam-West. Je moeder had een kapperswinkeltje. Je vader was pianoleraar en speelde in een zigeunerorkestje. Ga maar viool spelen. Dat is socialer dan piano, zei je vader... En je begon er op je zevende mee. Als je geen viool speelde, dan was je aan het voetballen. Op het pleintje, dat kon je ook heel erg goed, zo gaat het verhaal. Op vioolles leerde je zuiver spelen. Op straat in Amsterdam-West leerde je vals spelen. Zo stel ik me voor. Op je negentiende volgde je de fameuze Herman Krebbers op... als concertmeester van het Koninklijke Concertgebouworkest. Dit is onze nieuwe concertmeester. Hij heet Jaap van Zweden en hij is op proef... Zo introduceerde Bernard Heiting, People's Manager Pursan, je aan het orkest. En daar zat je. De puisjes nauwelijks ontgroeid tussen mannen en vrouwen... die de hele wereld al hadden gezien. Die smorgens, bij het begin van de repetitiedag, jongen tegen je zeiden. En ze vroegen zich heimelijk af wat het moest worden. Maar je redde het. En niet alleen, Jaap, omdat je godvergeten goed viool speelde. Je redde het omdat men toen voor het eerst kennis maakte... met die ongelooflijke onverzettelijke wil van Jaap van Zweden. Niet dat je in je jonge jaren geen fouten maakte. Commerciële escapades met Berdien Stemberg ode aan Amadeus... daar kijk je niet met trots op terug. Maar wat geeft het? Zie je het eerder als een ode aan het middenstandersmilieu... waar je uit voortkwam? Het moment dat je stopte bij het Koninklijke Concertgebouworkest als concertmeester... was omdat je je realiseerde dat het gelukt was. Je bent namelijk niet iemand om van het uitzicht op de berg te genieten. Het enige wat jij daar doet is sturen naar een nieuwe berg met een hogere top. En dus ging je in 1995. Opium bestond toen vier jaar. En je begon te dirigeren. En ik heb het ze opnieuw horen zeggen. Hè? Jezus, moet dat nou? Twee jaar later werd je de chef-dirigent van het Orkest van het Oosten. Via Beethoven en Brahms in Enschede en Shostakovich en Malen... bij het residentieorkest kwam je bij het Muziekcentrum van de Omroep... waar je vooral op de zaterdagmiddag heel veel ongelooflijk moeilijke... complexe werken in wereldpremière bracht en ook opera dirigeerde. En in de tussentijd kreeg je carrière in Amerika grote proporties. En dat is ook logisch, want Amerika en Jaap van Zweden zijn voor elkaar gemaakt waar je in Nederland als dirigent geacht wordt een sublimatie van de mensheid te zijn... en minimaal de helft van het oeuvre van Arthur Rimbaud, Kant en Rijmert de Leeuw te kunnen citeren... zien ze in Amerika juist als een sublimatie van de natuur. Even bijzonder als de Rocky Mountains en ook even onverzettelijk trouwens. Daarom kreeg je afgelopen maandag in het penthouse van de Juilliard School of Music in New York... de onderscheiding Conductor of the Year in Amerika uitgereikt met als voorgangers Bernard Heitink en Leonard Bernstein. Drie weken geleden zat ik aan je keukentafel... en toen vroeg ik naar je volgende project. Want als jij straks chef-dirigent wordt... van een van de grote Amerikaanse orkesten... dan ga jij weer op zoek naar een nieuwe berg. Bloed serieus, zei je... ik zou wel eens goed piano willen leren spelen. Of nog serieuzer... een voetbalclub willen leiden. Waar je maar zin in hebt... Dat laatste zie ik je trouwens ook doen. En dan zie je, zit je ook heel vaak in opium. Want sport begint zo langzamerhand de helft van dit programma uit te maken. <tiedacht> maar gelukkig hebben wij de cd's nog. Zoals van die fenomenale Parsifal in de zaterdagmatinee van december 2010. <tied> We gaan een puntje zoeken, Roland. Het is niet anders, het spijt me. Ik moet helaas... Uh... Jaap van Zweden als dirigent hier, uh, hier onderbreken. Nou, hij mag wel doorgaan op de cd, maar niet meer op Radio 1. Dus dank je wel voor deze bijdrage. Ja, en als we het toch over... Uh... Als we het over klassiekers hebben, ik wil er even een gouden oude in gooien. Ja. Dit is opium. Cultuurprogramma van de AVRO. Met Tonko Dop. Marjolein Lijn met Hanneke Groenteman. Matthijs van Nieuwker. Door Arjan Peters. Met Armke Pijpers. Met Jan Mom. Roland Koymans. Heijn Jansen. Door Dick Klees. Petra Possel. Met Hans Smit. Ja, ze zitten allemaal aan tafel hier. Nee, niet echt. Ja, wat hebben een hoop mensen op deze stoel gezeten door de jaren heen? U herkende waarschijnlijk ook die, die muziek. Vijftien jaar lang was dit de vaste herkenningstune van Opium... en onlangs is die vervangen door een andere. Maar componist Bas Oudijk die kijkt ervan op dat zijn muziek zo lang gebruikt is. Ik speelde elke week bij, bij Opium. Uh, Petra Postel presenteerde dat toen. En die vroeg op een gegeven moment van... We uh, zijn niet meer zo tevreden met onze tune. Uh, heb, heb jij nog iets? Nou ja, ik had, ik had net had ik een, een, een tune geschreven. Daar was ik zelf erg tevreden over. Dus ik dacht, nou, misschien is dat wel geschikt. En uh, dat heb ik toen laten horen. Niet, uh, niet, uh, niet weten dat het zo lang stand zou houden. <lacht> dus ik vind het jammer dat het nu is uh, te is gegaan. Krijg je daar nou elke week geld voor? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, niet elke week. Je krijgt aan het einde van het jaar krijg je een, uh, een afrekening van de Buma Stemra. En uh, daar staat hij er altijd bij. Dat, dat is zo'n drie, vierhonderd euro of zo ja, geloof ik. Uh, heel toch jammer heel dat het wegvalt. Tijd. Ja, wel jammer. Ja, dus wat, <lacht> wat komt er nu? Een uh, bumper komt er nu. 20 jaar opium. En nu is het ook de hoogste tijd voor Kim Hoorweg en de Houdini's. Hier zijn ze met Where or When. at each other in the same En de Houdini's, cabaretier Brigitte Kanoop zit hier ook nog steeds aan tafel. We hebben voor alle gasten een beetje het historische archief gezocht. Ja, uh, ja dat wou ik zeggen. Slecht, hè? Slecht, slecht hè? Slecht Hoe kan dat nou? Ja, altijd te hort op. Druk, belangrijk, uitverkocht. Dus dan, dan hoef je niet te komen, ja. bedoel je? Nee, nee. Zo werkt het, ja. ja maar de laatste ja. keer, weet ik nog wel, dat was toen, toen waren wij op Oerol. Toen was jij daar oh, ook. Oh ja. Ja, ja, ja. ja, dus ik ben heus wel geweest. Je ik heb heus mijn geweest. plicht gedaan. Nou, we gaan het nog even bewijzen. We hebben er nog een stukje van. Komt het hoor. Oerol is uit uh, 82 en ik uh, ben... Uh... Uit uh, 62, maar ik, bedoel, ik begon zo een beetje 83, dus dat, uh, ja, en 84 stond ik hier voor het eerst. Is het ook uh, dat je zo rond deze tijd van het jaar denkt, ja, maar ik moet, ik moet nu ook weer iets. Wat moet het? Oh, ik moet naar Terschelling. Uh, ja, nou ja, uh, ja. rond de langste dag. Is het, uh, ja. Gaat het kriebelen? Ja, dat ja. is dat oerholgevoel waar uh, ja. iedereen het over heeft. Ja. Ja. Ja, ja, ken je ja. dat niet? Nou, ik ja, het is meer. Je eerst bent hier Oerl, voor eerst, echt? Ja, echt waar. Ja, Cultuurbarbaar. Ja, maar dat is ook Ik denk, oh ja, een cultuurprogramma. Ik nee. doe naar Oerol en dan was het alweer voorbij. Ja, uh, ik heb overigens een fles uh, jutterbitter voor je. Gadverdamme, nou lekker. lekker. Ja. Ja. Hij, hij is, is al open. Al Altijd op, al als je daar bent. Ja. <laughs> ja. Ik heb er al hij, zes in de kast staan. Hij Heerlijk, dank je wel. Hij is al open. Wij kregen hem namelijk gisteren op de redactie van, uh, van de oerol organisatie Maar Als je een glaasje wil, dan. Ja, het is wel goed voor de keel. Het is een soort hoesdrankje. Je een beetje verkouden. Ja, inderdaad. Als jij als jij de, de laatste twintig jaar... neem ons even mee naar 1991... om, om, om, om dat begin, begintijd van, van opium. Wat was jouw uh, situatie? Jeetje. Weet je dat nog? Uh, uh, 91, dan ben ik dus... Uh, 29. Dus uh, zwaar ongelukkig. Uh, liefdesverdriet. Ja. Hetzelfde als altijd eigenlijk. Nog net geen moeder, want dat werd ik in, toen ik 31 was. Uh, ja, ik zal wel weer aan het worstelen zijn geweest... met een programma, weet je. Uh, ja, achteraf ja. gezien... Ben ben je altijd maar uh, onzin aan het uh, uithalen, totdat je wat ouder werd, uh, wordt en denkt uh, ik ga het wat rustiger aandoen. Ja. Ik weet, ik weet ik, nooit. Ik, ik weet wel, 1991, volgens mij ben jij toen met, met uh, Bert Klunder gaan werken, de regisseur. Zo, ja, nou jij bent beter geïnformeerd. Ja, ja, nee, dat ja, kan best. Ja. Hij nou, leeft in ieder geval een... toen nog wel, weet ik toen zeker. Leeft hij ja, nog? Ja, ja, ja. ja, 2006 overleden. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar, maar hij heeft eigenlijk een belangrijke rol gespeeld in jouw carrière, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Hebben we elkaar? Nee, nee, nee, we hebben elkaar niet op Oerol. Nee. Uh, ja, ik had weer eens een keer echt serieus liefdesverdriet en wel zo erg dat ik uh, als ik onderweg was en ik begon te huilen... ik ging altijd op de, met de trein ergens heen. Uh, en dan met de mannen van de techniek terug. Dan kwam je gewoon zeven uur s ochtends altijd weer terug. Nou, hoe dan ook. En uh, als ik eenmaal begon te huilen, kon ik niet meer ophouden. Echt serieus. Het was echt een serieus probleem. Want kwam ik kwam je dus aan in uh, Heerenveen, het posthuis. Helemaal behuild. Dat mensen keken van, het is hier aan de hand. Dat je de, nou, zo, en dan moest je op. Maar dan was je helemaal, nou ja, echt... Snikkend en dan vijf minuten voor, weet je wel, vijf minuten, nou ja, en dan nog even snel wat make-up en zo. En dan hopen dat je het hield tot dat echt serieus. een he hele dikke ogen. Ja, precies. Dus ja. Bertie zei op een gegeven moment: Zal ik met je meegaan, dan kan ik vo voorkomen dat jij begint te huilen. Dan, dan, weet je. Dus we zagen, zaten we gezellig samen in de trein en uh, dan, dan gebeurde het niet, of minder. En zo, hij had kennelijk daar ook tijd voor. Hij vond het leuk of hij vond het leuk om, om iets, iets nuttig ergens voor te zijn. En toen, zo is de vriendschap ontstaan, ja. gek genoeg. Ja. Ja, ja, ja. Dan zat je te huilen of dat lachen waarschijnlijk, als je met Bert in de trein zat? Nou, Samen ook heel erg somber de wereld ja. beschouwen. Ja, heeft ja. hij ook een bepaalde richting opgeduwd met Cabaret? Dat je dacht: van dit, dit, heb, je, heb je het licht gezien door hem? Nou, hij was te altijd. Uh... Nou, volgens mij zijn kunstenaars per definitie totaal onzeker. Ik weet niet hoe het met jou zit, Jan. Het lijkt wel of we helden zijn, maar dat is niet zo. We zitten een beetje te bibberen achter ons, weet ik veel. En dan komen we op en dan denken we hopen dat het maar weer werkt, weet ik veel. Maar goed, en Bert was altijd iemand die zei, doe nou maar Kaandorpje, dat is wel goed wat je doet. Dat was altijd heel fijn. Het huidige programma wat je doet, dat is Cabaret voor Beginners. <Gelach> ja, het werd maar, tijd. nou hoor. even serieus Oh, sorry. sorry ja, sorry, verdorie. Ja. Uh, uh, Dat doe ik toch? Ja, ja heel goed. Er tijd, hoezo? Het werd tijd? Ja, cabaret voor beginners, ja. Ik bedoel, na 30 jaar zo'n ja. beetje. Nee, het is een grapje. Nee, maar... <slaan> ik, doe, ik maak wel eens grapjes, ik leg het maar even uit. Uh. Oh, nee, maar. <slaan> maar maak het eens af. Waarom was het, was het daar tijd voor? Uh, nee, ik vond het wel een goede. Nou, ik moest een keer uh, optreden tijdens het juryberaad van uh, het Kamerettenfestival in, uh, in uh, Rotterdam tegenwoordig. Toen bestond ik 25 jaar en ik zelf ook of zo. Ik had het daar een keer gewonnen ook. In 83 alweer. En toen dacht ik, ik ga even in een half uur uitleggen... hoe je dat nou precies doet, een cabaretprogramma maken. Gewoon in tien stappen, hop. En dat was eigenlijk zo idioot en zo hilarisch. En het leek ook nog een soort van logisch. En toen dacht ik, oh, dat is wel een goede kapstoek voor een uh, nieuw programma. Zo werkt nee. dat meestal. Want wat zijn die tien stappen? Kun je eens onderscheiden? Nou, of stap één is, bij, is bijvoorbeeld kom op. Dat is een hele belangrijke stap. <lacht> <lacht> nou, het is een hele drempel natuurlijk <lacht> Het is een hele drempel. Het is een hele drempel, ja. Twee betekenissen. Kom op. Ja, nou ja, het is wel zo. Als je niet opkomt, kun je namelijk ook niet afgaan. Dus je moet sowieso. Haha, ik ben zo leuk. Nee, maar ja, snap je wel. Het slaat natuurlijk verder nergens op. Ja, ja. En ik weet Kom op met iets. Dat is namelijk handig. Dan heb je iets in je handen. Want je weet als beginnend kabinet niet waar je handen moet houden. En je hebt kennelijk een plan. Het is ook altijd fijn om een plan te hebben. Nou ja, en dan altijd hele simpele dingen. Als stel je netjes voor, de mensen netjes welkom. Zeg wat je van plan bent. Voer dat ook uit. Maar ondertussen is er altijd een probleem. Dat heb ik tenminste altijd in de voorstelling. Ik moet bijvoorbeeld mijn sokken nog aandoen. Dat is dan het probleem. Daar kan ik dan een hele voorstelling over doen. En dan uh, los dat probleem uiteindelijk op. Dat voer, voer uit en uh, ga weer af. Dat is eigenlijk het hele ei. <lacht> het is zo makkelijk. Ja. Ja. Het klinkt als een romans schrijven. Ja, ja. ja. ja is ja, het vergelijkbaar. Jan Simlink moet je inderdaad ook uh, opkomen met, met iets... Uh, nou, ja. zodra je gaat zitten? Of? Nou, jup, jup. Ja, je, je moet wel iets, wel een gedachte hebben en, en ook een beetje rond, rondgedacht hebben zo. En dan, ja, en je moet beginnen. En, en, ja, ja, begin. en dan en dan moet je. Even, Zet je pen op het en papier. Je, en, je, en je moet altijd een grens overgaan. Je moet grensoverschrijdend zijn en dan, dan en dan. En dan moet je ook een beetje afwachten wat er gebeurt. je. Ja, precies. Jij ja. moet een je beetje moet afwachten af... wat er komt. Ja. ja, het komt van boven. Van boven. <laughs> nou, ja. nee, maar van ik Van altijd... Jan begrijpt het wel. Maar, maar heb jij dat ook dat je. Dat nou, voor... het gekke is je Als er geen ruis is, of als je niet de zenuw hebt, of als je niet uh, afgeleid wordt, dan. Dan valt er ergens een gat tussen een gedachte en een overweging of een, een paniekaanval, ik noem maar wat. En daar kan nog wel eens zomaar opeens een, een, een, een, een grap of een, een verhaal naar binnen komen ja, sluipen. Dat, dat ja, meestal ja. als je niks aan het doen bent of als je toevallig ja. even er niet op let en dan, Of ik heb het tijdens voorstelling. Dan ben ik meestal als ik in de goede moed ben en geconcentreerd en totaal ontspannen. Dat klinkt heel gek. En die combinatie maakt dat je dan open staat voor. Uh, kom maar op. Uh, en dan de, de helft van de voorstelling ontstaat ook tijdens uh, het spelen. Dus tijdens de kan... try-outs. Uh, wat dat betreft staat er dus eigenlijk heel weinig staat ervan vast. Terwijl ik heb het gevoel dat het van A tot Z tot wel, toch wel bedoeld nou, is. Ja, op een gegeven moment heb je, heb je de, de ideale voorstelling, zou ik maar zeggen. die eigenlijk niet veel beter kan. En dan ga je niet elke avond weer wat anders doen. Want uh. Uh, dat werkt nou eenmaal. Als het werkt, werkt het. Maar in het begin is het uh, een grote uh, chaos en zien we wel wat er komt. En, en, en hoe, dan... we, hoe, hoe weet je of het werkt? Ja, de, de, de reactie uit de zaal uiteraard. Maar, maar uh, hoe, weet je welke kant het dan op moet gaan? Ja. Ben je van de lange try-out-series? Of... Nou, soms wel, dan is het weer te lang. <kwijnt> Deze keer was ik, had ik te weinig try outs dus Dat mensen al heel blij in de zaal zaten van dit wordt top. En dan uh, halverwege dachten dit is helemaal niks. En mm -hmm. dat hadden ze dan ook gelijk in. Dus dan was het gewoon nog niet, niet goed. Dus dat, dat, dat idee was leuk van die, van die kapstok van die... Uh, uh, uh, die, die, die tien stappen. Maar dat ja. bleek later natuurlijk een struikelblok te zijn. Hoe je dat helemaal logisch kreeg. Dat stond me op een gegeven moment helemaal zelfs in de weg. En pas later kwam het weer goed. Het is wat dat betreft ook wel soms geworsteld. Ja. Maar zodra je merkt dat mensen halverwege denken van dit is eigenlijk helemaal niks, dan, dan, dan moet je wel verschrikken. Ja, ha, dat Want is ook vreselijk, dat is Dus ja, auto. Ja, het kan ontzettend leuk zijn, omdat er van alles gebeurt. Het kan ook verschrikkelijk zijn. Dat je denkt, mag ik met een zak over mijn hoofd nu het pand verlaten? Maar ja, je, je, je bent nog niet eens halverwege. Dus je, je kan niet zeggen, dames en heren, het lukt vanavond niet. Dus je probeert uit alle macht ja, de boel gaande te krijgen. Maar je hebt echt serieus avonden erbij, die, die gewoon niet werken. Dat vind ik ook heel erg. Maar die zijn kennelijk niet te vermijden. Ja. Maar, maar kan het, zijn hetzelfde dat, ja? soort voorstelling, waar de één wel werkt en waar de ander totaal niet? Ja, met dezelfde tekst, ja. ja. Ik heb ik het ik laatst nog, tenminste... Het is, het is, duur, nou ja, ik had bijvoorbeeld laatst een serie in Haarlem en dinsdag was top. Dat je denkt, hè, hè dat ding staat eindelijk. Nou, en dan de, de, de, de woensdag de, de, zakt hij weer helemaal onderuit. Tenminste voor mijn gevoel, mensen hebben heus nog wel een leuke avond. Maar niet goed genoeg, te afhankelijk van het publiek en mijn stemming. weet ik veel. Uh -huh. En Toen heb ik me uh, donderdag heel kwaad gemaakt. Van god, nou ben ik nou er klaar mee. En toen, sinds donderdag staat, die zak, of niet afgelopen donderdag. Maar, maar wat toen, gebeurt er dan tussen die woensdag en die donderdag? Is dat iets in jou of is dat... Nee, is het is ja, nee, Het is een combinatie van... Uh, brr, even denken hoor, hoe werkt het nou? Uh, <lacht> ja, nee, het, van loslaten en vasthouden. Dus op een gegeven moment denk ik... ik er uh, ja, ja, het het zitten allemaal mensen te lachen hier, terwijl ik ben heel serieus bezig. <lacht> nou ja, op een gegeven moment... Je moet heel veel openstaan voor alles, maar op een gegeven moment is het klaar. Dan moet je precies weten wat jij gaat doen. Dus jij met de baaspunt en niemand anders. En dat moet er niet zo uitzien. Dat moet er uitzien alsof je maar weer vrolijk opkomt lopen. En we zien wel. Maar ik moet exact van, van woord tot woord weten wat ik aan het doen ben op zo'n avond. En als ik dat weet, dan kan je weer alles loslaten. Maar kennelijk had ik hem nog steeds niet in, in mijn handen. En sinds op een gegeven moment, op een dag, weet je, nu heb ik, nu is hij klaar. Maar het heeft deze keer lang geduurd, moet ik je zeggen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat jij uh, met, met je ervaring dat je denkt, ik kan, ik kan van, van een dron van een gebakje maken. Dus ik hoef me, me helemaal niet zo goed voor te bereiden. Nou, sluit, ja. dat, sluit dat er niet in? Nee, nee, als je dat doet, dat is ook weer zo stom. Je denkt, nou ja, ik heb nou zoveel vlieguren gemaakt. Nou ja. weet ik het wel, maar zo werkt het ook weer niet. Je moet altijd je moet een soort blasé hebben en een soort nederigheid. Het is, uh, snap je? je moet weten dat je het kan, maar je moet mm -hmm. ondertussen altijd maar bescheiden blijven... en hopen dat het weer gaat werken. En je heel goed voorbereiden juist. Echt, de, pas als je heel goed hebt voorbereid, dan voel je weer de vrijheid om het los te laten. Soms heb ik me ergens op voorbereid en gebeurt totaal iets anders. Dat kan ook, maar dan weet ik dat ik terug kan vallen op, uh, ja. op wat ik heb voorbereid. Ja. Ja. Even over, over die zaal, want uh, die, die kan dus elke dag anders zijn. Maar je, in het nieuwe programma vraag jij de mensen ook of ze vragen hebben. Ja. Dat, dat lijkt me, me dood Ben dat Jij bent geweest? Ik, ik ben niet geweest, oh, ik heb okay. niet gezien. Oh, okay. Niet gezien. Nee, ik ben een cultuurbelbaar, okay. weet ja, het, ja, toch? Dat is waar, is je toch? Ja. Je ziet nooit wat. Ik zie nooit wat. Uh, ja, nou ja, de ene keer is ook zo gek. De ene keer vragen ze de oren van je kop. Want ik geef natuurlijk een cursus. Dus ik ben cursuslijster. Dus ik zeg ook voortdurend ja. zijn er nog vragen tot zover. Tenminste, natuurlijk. en dan uh, de ene keer durft niemand iets te vragen. En de andere keer, zeker aan het eind, dan uh, begint er iemand. Uh, zijn er ook handouts? Mensen hebben dan lol <laughs> erin dat het een cursus is. En uh, kunnen we het ook aftrekken? Van, is er, weet je, wel van de belasting weet ik veel wat ze allemaal ons in vragen. En, en, maar dan beginnen ze ook waar heb je die laarzen vandaan en uh, zijn je kinderen nooit boos of dat je weet ik. en dan beginnen het allemaal privévragen en dan wordt het vaak heel hilarisch omdat het helemaal, helemaal niet meer over die cursus gaat. En de andere keer durft niemand iets te vragen en ik heb allemaal wat trucjes om ze los te krijgen, maar. Zoals? Ja, even aan, aan iets aan iemand in de vraag, zaal vragen. Een liefst een jongetje van 13 op de eerste rij of wie alles begrepen heeft, weet je, dat soort dingen of. Uh, nou ja, zo. En meestal komt het dan en dan denkt iemand daarachter, oh, dat. Uh, hij durft wat te zeggen, nou ga ik toch die ene vraag stellen die ik eigenlijk wilde vragen. En dan als er eenmaal eentje vragen vraag heeft gesteld, dan komen ze... Soms zijn we echt tot elf uur bezig, terwijl de voorstelling tot half elf duurt. Jan Siebel, jij gaat ook vaak het land in om je lezers te ontmoeten. Word jij ook wel eens verrast door vragen? Of Heb je ook een manier om vragen uit de zaal, om die op te roepen? Ja, ze dus beginnen altijd vragen te stellen over mijn persoonlijke leven... en over uh, vrouwen oh, uh, en of ik gelovig ben... en of ik uh, veel groepjes achter me aan heb of ze, of ze in de zaal zitten. Uh, maar ik probeer alle vragen en alle vragen die persoonlijk zijn... probeer ik om te buigen naar een... Uh, ik, ik heb altijd wel een verhaal bij de hand die, die niet, niet over de vraag gaat. En men is dan, dan toch heel tevreden over, over het antwoord. Mm -hmm. en, uh, dus ik probeer het een beetje los te... Ja, ja. Je vindt het vervelend, die privévragen. Eh... Uh, ze dus gaan soms wel heel erg ver. Ja. Ja, ook, ja. Wat is de meest vergaande vraag die ooit gesteld is? Wil je met me. Ja, <lacht> en wat zei je toen? <lacht> en wat zei je toen? Ja, de, ja, nee, maar, maar ook wel over. Uh... Kijk, dat is alweer weer te veel ja. te privé. Nee, maar ook over dingen. Uit het boek is dat nog echt zo gebeurd, is dat precies, waar, is dat echt waar? Het gaat om de waarheid of de echtheid van, van het gebeuren. Ja, maar dat kan ik me toch bij Zet... dat boek ook wel voorstellen. Terwijl, het raakt dan terwijl, iets heel essentieels natuurlijk. Terwijl het boek uh, voor een heel groot deel uh, nie, in die zin niet waar is. Het Want het gaat naar het boek. Namelijk, ja. Kijk, men denkt dat dat boek een beeld geeft van het, zo zag dat gezin Siebelink er ooit uit. Mm. Maar dat is helemaal niet waar. Nee. Het, is namelijk, het was een heel ander. Het was een buitengewoon. Wat onlangs ik was in de, de Husse dat is een plaatsje onder Arnhem in de Dominikaner uh, met Jimmy met met Wieringa uh, ja. in, in het uh, met met uh, uh, Klooster, ja, ja, uh, ja, uh, ja. en wil ik nog eens wat wat vroeg En toen. Ging het om waarheid of waarheid, ja. waarheid? Het gezin Sibelink was niet zo zijn. Toen was je daar voor een was een heel ander gezin ja. en, en die en het heel zei Je, je, je maakt het wel spannend, Jan. <laughs> dat is een hele mooie ja ja. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet ja. meer. Haal, Haal ik... het even vast. Ga ik even Iemand het zei, ze, we hadden wel een mevrouw vooraan. Het ging over de Week van de Spiritualiteit. Maar zei ze. Um, maar dus, maar u, bent, u, u twijfelt, zei ze. Maar u, waarom twijfelt u in vredesnaam? Want u, u schrijft een boek. U bent creatief. Dus u bent God zelf. Ik zei ja, mevrouw. Is <lacht> ja, ja, ja, zo, zo kun je het wel zien allemaal. En, uh, maar zei ze. Ik zei ze: doe aan patchwork. En ze zei ze, ik ben ook oh god, zei ze. Dus, dus dat soort Nu moet ik ophouden. En toen werd Tommy gewoon kwaad. Toen dus zijn we allebei even van toneel boos weggelopen. Dit dus, yani, soort met onzin. kwaad Ja. ja. Nee, dan, ja. dan krijg je een <laughs> ja. soort mensen. Ja, dan wordt het, uh, het een soort, het soort weverigheid ja. waar je niet tegen kan. Ja, zo. Dus je, bent, ja. je bent god zelf. Ben jij ook god zelf? Ja, ja, nou ja godin zelf. Godin zelf. Ja, nou, nee. nou, nou, iedereen, alles. Het goddelijke zit overal in. Ja, Denk ja, je nou ja. niet? Ja, ja. ja. ja. Uh, volgend jaar komt er, want we zijn bijna aan het einde van dit gesprek. Volgend jaar komt er een liedboek van je. Liedjesboek liedboek is het, dat klinkt wel heel erg religieus. Ja. Een liedjesboek van je uit? Ja, een uh, liedjesboek. Ja. Dat is dat een beatleboek, ja. Een beatleboek met akkoorden erbij. Ja, gewoon de melodie met akkoorden woorden. Het, de teksten erbij. Zodat ja. iedereen thuis gewoon zelf bij Gitte kan zijn. Ja, nou, ja. het is heel eenvoudig inderdaad. Ik kan niet zo goed piano spelen. Dus uh, die begeleidingen zijn heel simpel. Volgens mij is het heel leuk om dat boek in huis mm. te hebben. Dat komt uh, vanaf uh, januari, komt dat uit? Ja, we zijn er nu druk, druk mee bezig. Oh, dat had de al, druk. Had druk al zes druk. maanden uit moeten zijn, geloof ik. ik stond Dr al in een, een of andere brochure. Maar dat... Ja, van de, ja. de, de doorbraak van Gitte Kaandorp ja, in Nederland. Zoiets, ja. ja, ook ongetwijfeld. Goed, ja. dankjewel dat je er was. Uh, Jan, Jan Sieblink, ook ontzettend bedankt dat je hier was. Ondanks de grieperigheid wijde bedankt. Roland bedankt. En na het uh, journaal van de vier uur... het laatste half uur van deze jubileumuitzending van Opium... met de acteur Gijs Scholten van Aaschad over In Omgenade. Prachtige voorstelling. En we blikken vooruit met uh, Kees Langeveld... directeur van het uh, Chassé Theater in Breda... en hoogleraar Economie van de podiumkunsten. Hoe krijgen we de theaters de komende twintig jaar vol Opium? Adriaan. Nou, met de Grutto gaat het heel goed. Met de Grutto gaat het heel goed. Gaat Staatssecretaris heel goed. Henk Bleker van Natuur roept de raarste dingen over die natuur. Zo is dat. De Grutto...